Gert Kluk bij het NOS-journaal. De familie van Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in de moordzaak Marengo... zet de advocaat Ines Weski onder druk om berichten van Taghi door te geven. Het parol schrijft dat op basis van strafdossiers. Taghi mag in de gevangenis met niemand contact hebben, alleen met zijn advocaat. Wesky zou een PGP-telefoon hebben gehad om versleutelde berichten door te geven. Later zou gebruik zijn gemaakt van USB-sticks... Sinds haar arrestatie vorige week zit Weski in volledige beperking... waardoor ze nog niet heeft kunnen reageren op de beschuldigingen en verdenkingen. Brazilië erkent zes regio's in het Amazonegebied als inheems territorium. Met de erkenning door president Lula kan beter worden opgetreden... tegen illegale houtkap, mijnbouw en landbouw. De invloedrijke landbouwlobby in Brazilië... wil juist dat de gebieden beschikbaar blijven voor exploitatie. Zorgverzekeraars zouden jonge huisartsen die een praktijk willen starten financiële ondersteuning moeten geven. Dat zeggen jonge huisartsen en minister Kuiper van Volksgezondheid tegen Nieuwsuur. In de grote steden en veel dorpen zitten duizenden mensen zonder huisarts, omdat jonge artsen liever geen vaste praktijk openen. Ze vinden het te ingewikkeld en er komen veel kosten bij kijken. De Nederlandse songfestival-inzending Burning Daylight is aangepast. Het nummer is anderhalve toon hoger gemaakt... na kritiek op de valse zang van de artiesten Mia Nicolai en Dion Cooper. De toonsoort zou beter bij hun stemmen passen. Het festival is dit jaar in Liverpool. De halve finale is op 9 mei, de finale een paar dagen later. Heracles keert na een jaar weer terug in de Eredivisie. De club had Almelo om met 3-0 van Jong PSV. Daardoor is Heracles zeker van de tweede plek in de Eerste Divisie... en dat is genoeg om te promoveren. Eerder werd al duidelijk dat koploper Pek promoveert. Het weer eerst veel bewolking van het noorden geregeld zon. Het blijft droog en het wordt 14 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Morgen wat meer zon en dan maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Wat zitten die gasten van Toebak Leeft en nou alweer. Ja, het is toch prachtig jongens. Dit, alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Ja, hou ze maar in de gaten. Zeker. Nou, we zijn niet helemaal tot elkaar gekomen. Ik geloof dat als de, de, de, de stationaire vandaag een dag vrij of zo. Hoe ja. is dat dan weer? Ja, hij moet er rustig inkomen. Hij moet er rustig inkomen, in oké. Okay. Ja. Hij komt voorlopig even om de week. En kan, twee weken lang kan hij voorbereiden. Zoiets is dat. Ja. Yeah, ja, zoiets, ja. Ja, zoiets ja. Goed, ja. Je denkt mezelf, hé, achtergrond, een ander achtergrondmuziekje. Ik weet nog waarom. Nou, vertel. Het is zijn geboortedag. de dag onze Toets Tielemans. Zeker. Maar... 101 zou je worden zijn. Ze... Ja. Nou, die zijn geweest. Onder... Maar het lijkt wel een, ja. een beetje van die lounge muziek zo. Dit, uh, Met je lounge? Spinnetje. Ja. ja. Nou, ja, Misschien heeft hij er ook al meegewerkt. Ja. Een inspiratie aan die mensen er gewoon Toets Tielemans zelf vandaag jaren zijn geweest. 101 jaar oud. Ja, Jezus. ik heb het gehaald helaas. Nee, nou, ik zal straks nog meer fragmentjes even van laten horen... wat hij allemaal heeft gemaakt in zijn leven. Mooi, hoor. Ja, ja goed. Wel, het het nieuws natuurlijk eh, eh, op het nieuws eh, een keer vanochtend dit, hè. Ouders zijn opgelucht. Massadonor moet van de rechter stoppen met zaad doneren. Ja. Later als, uh, als onze zoon iemand anders leuk uh, zou vinden... dan zou dat zomaar een half koertje of een half zusje kunnen zijn. Jezus, en dan zeg, vraag jezelf hoeveel kinderen zullen dat dan zijn? Zeg, stel je niet een beetje aan. meneer heeft aan een aantal ouders gezegd... dat hij veel minder kinderen zou verwekken dan hij gedaan heeft. Er zijn in elk geval 550 tot 600 kinderen geboren uit zijn sperma. Wat een boel, hè? En dat is een enorm verwant netwerk, waar iedereen honderden halfbroedjes en halfzusjes heeft. En dan zou je denken, is dat verdeeld over de hele wereld? Nee, dat is in een paar dorpen verdeeld. Oh, dus gewoon uh, in uh, Noord-Holland daar bij jou, Alkmaar. Schaar, je en... waarom nou weer in Alkmaar? <laughs> nee, toch, toch gewoon Volendam, daar is het toch? Volendam? Toch? Maar ja, daar kunnen ze wel het vers zaad gebruiken. Maar ja, als het weer allemaal hetzelfde is, ja. dan is het nog de inteelt niet weg. Ja, die gast, die baalt gewoon heel veel hobby om zeep geholpen, gewoon echt. Je denkt je, nou, moet ik het gewoon allemaal gewoon weggooien? Wat ik gewoon nou? op de rotsen gooien. Dat gewoon is... op de rotsen gooien. Ja, dat is volgens mij een, een bijbelspreuk, hè? Gij zult uw zaad niet op de rotsen gooien. Nee, zonder... Nee, uh, was hij gelovig, die man? Ik heb geen idee. Oh. Ja. Ik zag een tekening van hem bij het nieuws. En hij is wel een hele stoer... voor mij is het wel een beetje een mannetje. Wat ik een nou, stoer lang haar had, hij en ja. had echt wel een haantje. Ik, dacht, ja. nou, ik wil me voortplanten. Ja, wel het idee dat er zoveel kinderen van jou rondlopen gewoon, hè? Hele, hele groepen gewoon. Ja. Ja. <laughs> ja, dat je ook... daar nou, Er, er, er, er waren toch ook, was er ook een man die uh, ook... Uh, uh, Als zoveel kinderen had. En die kinderen hadden een eigen Facebookpagina en die kwamen bij elkaar enzo. en zo. Die hadden uh, allemaal een beetje raar ogen. Corbani. Ja, zou kunnen. Corbani kor zo. ja, ja, ja, ja. en zo. Je zag geen foto's van een zoon en van hem met je dingen. Dat is echt twee druppels water. Ja. En dat had hij zelf ontdekt, die zoon. Die zei, ik lijk wel heel erg op. Uh, waar ben ik ook alweer verwekt? Terwijl ik, uh, nou, toen uh, dacht Oh, dat is logisch. duidelijk. Dat, dat is, is mijn vader. <laughs> <laughs> dus, uh, nou ja, goed. Ja, het is jammer voor deze man, hobby uh af. Kus. Ja, nou ja. Ik had het ook nog gewoon uh, doen zonder effect. Ja, toch? Kan ook, zeker. Ja. Uh, nou, verder, uh, Koningsdag ben je ja. Goed doorgekomen? Ja, zeker. zeker. Ik, heb, ik ben naar Spanam geweest op Koningsdag. En wie schetst mijn verbazing? Dat was toch zo waar? Burgemeester Jos Wiener was daar. Oh. Ja, het is een enclave van uh, Haarlem geworden. He, al een tijdje. Jos Wien, even denk ik. Dat is oh ja. De burgemeester van uh, Haarlem. Ja, ja. ja. Dus uh, hij liep voorbelang, herkende me niet eens. Hij zag mij gewoon niet. Oh, je je werkt natuurlijk voor hem. Echt. Ja. ja. Ja, eigenlijk wel, ja. Dus, uh, nou goed, uh, en, en natuurlijk hebben we de, de, de vrijmarkt wel even bezocht. De... Heb, je, heb je nog uh, verrassende aankopen gedaan? Nou, het is echt een rommelmarkt geworden. Echt een hè? rommeltje is het echt geworden. een rommeltje. Echt ja. dat mensen dat nog uit hun huis slepen en op de markt gooien. Dat geloof je gewoon niet. Nou, wat ik zo Gooi go dat meteen weg. Ja, wat ik zo grappig vind. Dan kom je daar dan in, uh, in Spardam en dan zie je allemaal pijltjes. En dan is dat één huisje, maar je zit dan beneden. Dan, je hebt dan de weg en daar beneden heb je dan ingang van die huisjes. Ja. En daar zit dan één iemand. Ja. En dan aan de andere kant allemaal pijltjes ook. Aan de andere kant oh, ja, ja. Allemaal naar dat plekje. Ja. En dan kijk je daar en denk je, nou ja, oké, okay, weet je. Toch vind ik het altijd wel uitnodigend... als er helemaal een pijl wordt gezet naar iemands huis. Hè? Want daar hebben ze niet in de spullen gesleept. En dan staat alles gewoon nog in huis. En dan kan je gewoon in de, in de woonkamer kiezen... Wat wil ik? Eh, oh, ik wil dat ja. wel. En dat zal ik de auto voorrijden. Nee, meneer, dat is allemaal niet te koop. Oh, ik kan het proberen toch? En soms doen ze dat wel in één keer en dan je ah. toch verrast. Als er alles op een kleedje moet, dan wordt het meestal helemaal niks. En dan zijn het altijd van die plastic van, uh, van die plastic dingetjes van die, en zo. Dat en je denkt, wat moet die, ik ermee? mee? Gooi in die bak, die grijze bak. Dan gaan we ja, doen. Goed, ja. Goed, nou, Toepak leeft op met 10 uur. Slap gauw hoor. En hier en daar ook nog wat interessante berichten. En weer nieuwe muziek natuurlijk voor je gevonden. Is dus maar even Goud van oud. De Vaccine Headphones.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 Baby Love by of honor, I fought for glory, but my friends restrain me. It's not my fault, it's what my parents Ik weet niet of je er ooit over nagedacht hebt, maar in, ja, in het uh, jaar 2020 was dat een hele populaire band. Ik weet niet hoe het kwam, de bandnaam Vaccines. En uh, dit is een uh, leuk plaatje. I wanna be inside your headphones, baby. Uh, dag en nacht op je uh, koptelefoon. Ja, man zijn. En wat ga je tegen zo'n vrouw dan zeggen? Oh, dat vind ik zo lastig om de juiste woorden tegen een vrouw te zeggen. Bij een man hoef je echt maar een paar woorden te zeggen en het is goed ook. Ja. Dan ben je meteen al uh, aan als uh, man zijn. Maar andersom vind het wel een stuk moeilijker. Goed, het is uh, zaterdagmorgen. En we kijken even in de krant. En Sjors, yes! heb je even? Nee, die is niet meer. Sjors is dood in Amersfoort. Um, dierenparken Amersfoort, um, ja, zo heet het ook, gewoon is overleden. De 56-jarige vrouwtje had uh, artrose En had steeds minder moeite had steeds meer moeite om te bewegen. Dus ze lag vaak een beetje laveloos op de grond. En ze had ook al op allee, pijn uh, Stillers te geven, werkt ook niet echt. Dus ze zagen nou niet echt dat je denkt: van oh, ik heb nog zin in het leven. Dus uiteindelijk hebben ze haar in laten slapen. En ze geven nu de rest van de apen, nou, daar ze toch een beetje leiding over had, Geef ze de kans om afscheid te nemen van deze aap. En ze zijn bedroefd met z'n allen. Er was geen andere mogelijkheid dan haar te laten inslapen. Ja, verdrietig. Ja, dat is toch, toch een beetje een soort mens. Ja, ja zeker. Ja. We scheiden met. De... Chimpansees het meeste gemeente hebben met, uh, qua chromosomen. Ik dacht, met varkens dacht ik. <lacht> Dat was wel zo'n bende van mij? Wel die neus en zo, he. is, uh, ja. heel duidelijk. En het ja. staartje. Ja, goed, varkens worden wel gebruikt om een orenplaat te laten groeien. Geloof ik wel eens, Ik ja. Heb ik wel eens gezien of we uh, geen ja, ja. van een hart. Ah, ik zei, heb ook ik ook gezien in South Park? Dat voor die ene leraar ze een penis erop gezet die groeide. En toen was die, uh, die muis ontsnapt. En die zag je dan overal rennen. Welke dat is echt wel heel grappig. Een heel klein penisje <laughs> die Nou goed, ja, nee, het is altijd wel leuk als je heel geloofd bent. En uh, ja, dan uh, moet je denken van ja, je kan een hart krijgen. Ja, waar komt je dan? Een donorhart? Nee, we hebben hem bij een varken vandaan gehaald. Nou, dat zullen het vast uh, niet. Uh, nee, doe maar niet dan. Dan, ja, ga je dood. dan ben je niet meer koosjer. Ja, dan ben je niet meer koosjer. Dat nee, nee, ja, lijkt ja. me ook wel heel erg. Nou, hebben we nog meer rare berichten? Ja, een Brit Die heeft 754 pond boete gekregen. omdat hij zijn hond in zijn eigen tuin heeft laten poepen. Huh? De buren hadden geklaagd over stankoverlast. Dat moet toch wel een flinke hond geweest zijn, denk ik nou. dan? Of de man meerdere waarschuwingen kreeg dat hij de poep moest verwijderen. En uh, de man heeft dus tot half mei om zijn boete te betalen. anders zou hij bij de rechter moeten verschijnen. Dus uh, blijkbaar, ik weet niet hoeveel, hoeveel nou, laten er dan het, liggen. Het kan wel ruiken. Ik ben ook al eens bij iemand in een tuin geweest. Dat was ook het uitlaatgebied van uh, die personen. Ja. Oeh, dan moest je ook echt zo een beetje oppassen waar je dan moet lopen. Ja, oké, okay, maar rook je het ook. Want ja, je, je heb je wel een beetje, beetje. Uh, dat het waait en zo. Ja, nou, zeker als je wat grotere hond hebt. Een Newfoundlander bijvoorbeeld. Ja, nou. Ja, ja je doet het gewoon omdat je geen zin hebt met van die grote zakken te lopen. Dat je denkt van, uh, waar woont ze ook weer? Oh, ik rijd hier de in. Ja, ja. Dit huis is het volgens uh, mij. Zonder ja, ja, ja, ja. Nee, gekheid, zo erg was het niet. Maar ik heb echt wel eens meegemaakt dat we flinke ruiken uh, in de tuin. Het is natuurlijk wel lekker makkelijk. In het begin gaat het nog wel. Maar uiteindelijk gaat het toch wel de verkeerde maar, kant op. Je moet gewoon nog geen dieren nemen die uh, eten en poppen. Beter van niet. Gewoon opgezette dieren eigenlijk. Ja, dat is, dat is eigenlijk het beste. handig. Ja, je, je hebt dan gewoon alleen uh, het mooie. Ja? En je kan af en toe soms, uh, heb je er ook een batterijtje bij. En dan druk je erop en dan hoe je ze... Uh, <laughs> hoe ze wat zegt tegen je. Nou, ja. prima, toch? Ja, ik kan je ook maar programmeren. En ja. Ze luisteren goed. Ja. Nou, wat wil je allemaal nog meer? Nou, goed, straks onder de Zandvoortse brie. En natuurlijk weer uh, de geschiedenis. Wat gebeurde er door de jaren heen op 29 april? En er zijn weer uh, wat uh, mensen jarig... Uh, en dat is altijd wel leuk om maar even te kijken... hoe dat leven van hun drokken eruit zag. Ja, eerst maar even... Somebody's killed. Is is er van die ene donor. Nee, toch? Oh, dat zou zomaar kunnen. Is album. Dit is het debuutalbum En dit is erop te vinden. I yeah! When I was young, I wanted to be the best Not just somebody else who would die It was just on my mind I'm okay the whole time But then I met you I could no longer search Cause I found it was just meant to be Dadig en lollig. Toebak leeft. Ja, it's about freaky time. It's about time. En daarvoor I need van het debutalbum van Somebody's Child. En die heet ook gewoon Somebody's Child. Niet te moeilijk. Ik kan laat al zo'n ingenieuze titels gaan bedenken, natuurlijk. Ach, het loopt weer tegen half negen. En het verontrustende berichten bij de AEVD vandaan. Een beetje de Veiligheidsdienst die alles in de gaten houdt en zoiets die trekken toch een beetje aan de bel... want er is een, nog een oude wet uit 2017... die begrenst hun om toch heel veel data te door, ploegen... door te gaan kijken om, of er nog iets bruikbare informatie zit. Nou ja, je hoorde vanochtend al opnieuw... Ines Weski is natuurlijk toch nu vastgezet... omdat ze toch waarschijnlijk informatie heeft uh, gelekt... Ja. Uh, onder druk van uh, uh, Taghi. Uh, ook de familie is onder druk gezet. Maar goed, nu zegt de AIVD... de wet moet worden aangepast... als wij echt mee willen uh, gaan in deze techniek. Want de, de, de, de criminelen, de buitenlandse mensen die bij ons willen inbreken... die dingen willen aansturen, die houden nergens rekening mee. Die gaan, echt, die gaan heel ver. Dus ze zeggen, van, het moet wijder uh, worden opgezet. Dus pas geleden hebben ze nog vijf uh, datasets moeten weggooien. Bulk datasets met heel veel informatie. Waarschijnlijk over kernwapens, dat weten ze niet, Mochten ze niet meer in kijken, want privacy-redenen, dat, dat mocht dan niet. Want en ze zeggen ook sommige hackers die gaan dan aan de gang. Die hoppen van de ene server naar de andere server. Dringen dan een, een, een computer van een persoon binnen. Gewoon een, om, een persoon die niks van niks weet. En dan gaan ze via die persoon gaan ze dus nog meer hacken. En dan mogen ze die computer van die persoon niet inkijken als AIVD. Want dat is dan privacygevoelig. Waarom de, de hacken doel, ze hem dan? Om anoniem te blijven. Nee, ja precies, om anoniem te blijven. En uiteindelijk zegt de IVD van ja, dan kunnen we niet verder. Want dan is het privacy gevoelig, terwijl het doel is veel groter. Ja. Dus daar moet echt iets mee gedaan worden. En de politiek is daar zich nou over aan het buigen. Maar ja, ja wat kunnen we daarin betekenen? Oh, en die lopen er allemaal achteraan. En er helemaal geen verstand van. Die moeten echt van die dossiers doorploegen. En ik denk van, oh, hoe werkt het ook alweer? Ja. Die, die, die, die, die ICT er even bij, die stagiair, ja, die weet er wel iets van. In de hoop dat ze dat binnen een week een beetje kunnen bekijken. Nou goed, ja, het moet allemaal veilig je ja. hebt er geen idee van wat er allemaal gebeurt ook, hè? En of je eigen computer veilig is. Echt? Dat heb je geen idee van, maar ik, ik heb het idee dat ik mij uh, wel uh, verborgen heb in de, in de meute. In de meute? Ja, dat, je, dat ik dan eigenlijk uh, een oninteressant uh, uh, korreltje in de woestijn ben. Oké. Okay. Dat Ach, het idee, het idee heb ik wel. Maar ja, als je je kop over het maaiveld uitzet, ja, dan kan je de shaak zijn natuurlijk. Ja, dat zou zomaar kunnen. <kliek> ik weet ook niet hoe ze te werk gaan en uh, ja, wie ze daarvoor gebruiken. Nee, Goed, nee. ja. En of mijn data ook nog. Weet je, we waren toch al over die persoonlijke gegevens op internet te kopen. En dan kon ze, uh... Stond je erbij? Nou, ja, ik heb niet durven kijken. <laughs> ik heb vast dat mijn vrouw is, uh, gedaan. Dat is struisvogelpolitiek. Ja, dat is het. Dat klopt. Ja. ja. ja heel anders. duidelijk. Ja. Maar ja, er is uh, heel grappig. Ik heb een vriendin die is gek op uh, vogels. en uh, zei, Toevallig is zij getrouwd met de boswachter. Nou, ja, echt waar. Vandaag is zij één jaar getrouwd. Ook okay. nog toevallig. Wat leuk. Maar uh, op het eiland Goth. Met C-G-O-U-G-H in de Atlantische Oceaan. Is oh ja. een factuur voor vogelliefhebbers. En ik vond het wel apart. Maar de boottocht schijnt wel zeker een week te duren. En je moet op een heel aparte manier moet je het eiland op. Maar ze zoeken dus een achtste werknemer... die 15 maanden lang vogelsoorten onder de loep wil nemen. Het lijkt me best wel bijzonder. Als je ook geen vaste baan hebt of zo, om zo iets te doen. Want je zal er denk ik wel aardig voor betaald worden. En je moet tegen alleen zijn kunnen... Ja. En uh, ook wel goed in de groep kunnen passen. Want als er nog een paar andere kandidaten zijn... Oh, ik dacht dat je echt alleen in zijn, uh, in zijn hokje zat. Nee. Nee, oh, ik alleen in zijn hokje zat. Maar er is nog een ander opmerkelijke klus die je moet doen. Ja? De lokale muizenpopulatie moet uitgeroeid worden. Want de knaagdieren vormen een bedreiging voor de vogels op het eiland... en zijn geëvolueerd... Oh, dat lijkt tot mij... anderhalf keer de grootte van een doorsnee huismuis. Dat lijkt me mij echt, mijn... dus Klus... ja, echt een klusje. dat zijn een soort cavia's die muizen geworden. Ja, dat lijkt me echt een klusje van mij gewoon. Ja, ik denk dat ze gewoon wat... Eén, één, mus... Een... Oh, ik, sorry, ik, ben je, schiet, muis? Schiet. Muis. ik schiet op verkeerde dingen. Oh. Ja. ja, maar ik denk ook dat het gewoon slim is... om een zootje katten mee te nemen. Dan ben je er ook. Oh ja. Maar de muizen hebben verstoren. zich aangeleerd... om eieren en kuikens van de vogels te eten. Ja? Dat kost jaarlijks miljoenen vogels het leven. Is het, is het niet de en uh, de RSBP... dat is dus dan die... Uh, die organisatie... die uh, probeert die muis al jaren uit te roeien. En uh, je krijgt uh, zo'n... dertig euro. En op de locatie is internet beschikbaar... om met familie en vrienden in contact te blijven. Oh ja, dat het? is natuurlijk wel fijn. Ja. Dus je kunt wel Netflixen s'avonds. Jezus. Ja, dat, ik bedoel, dat is er wel wifi als kom ik niet? Nee, nou ja, je kan dan wel met je familie kan je dan facetimen en zo. Dus ja. dan ben je wat minder eenzaam. Ja, klopt. Nou, nou ik, het lijkt mij best een leuke baan. Ja, zeker. Ja. Ja, als je dan, maar het zou ook wel leuk zijn als je dan samen met je vriend, Als zij met de boswachter samen gaat, kan hij natuurlijk op locatie kan hij vertellen. Ja. En hij kan natuurlijk ook een paar herten meenemen. Ja, dus dan die kan bus, boswachter gewoon niet uit kan, hè? Nee. Kan niet uit, hè? Kan niet uit, nee. Oh, jongens. Ja, dan is het wel heel eenzaam op een eiland. Dan heb je Netflix niet nodig, want dan heeft hij altijd wel een verhaal over een vogeltje. Wat je denkt, nou, ik schiet er nog eentje. Kan je daar niks meer over vertellen? Dat is mooi, in ieder geval. Goed, straks de ze berichten. Eerst maar eens een even de laatste vraag van Katie Stanston. Private Eyes. Who can you trust when you lust at the desired self? yourself out En beautiful Private Eyes. Private Eyes? Oh, dat is de... vroeger ook zo'n plaat van Private Eyes. Weet je niet, in de war met Bright Eyes? Nee, nee, Bright Eyes. Private oh. Eyes. Dat is van Diasace, was dat nog? Oh. Ja, dat weet je alvast natuurlijk. Goed, nou, het is alweer tijd voor... Jawel, half negen. Hier zijn ze. Zandvoortse berichten. Daar kijken we even naar de Zandvoortse berichten. hebben getal van sportie, sportieve activiteiten in de maand mei. Team Sportief Service Zandvoort uh, wil iedereen in beweging uh, krijgen. Zoveel mogelijk gratis. Oké, okay, mogelijk gratis. 2 mei, uh, kleuterfeest, sportzaal, de Blauwe Tram. En dat is uh, voor 2 tot en met 6 jarigen. En uh, dezelfde dag ook in de Corverhal hebben ze daar uh, scootmobielrijders uitgenodigd. Om een wedstrijd te doen. Nee, om daar een training te krijgen. Uh, hoe ze met zo'n scootmobiel om moeten gaan. En ze kunnen uiteindelijk dan ook nog hier op Scootmobil Park een wedstrijd doen. Dat zou nog kunnen natuurlijk. En verder, eh, 3 mei, levend stratego, twee ploegen strijden dan tegen elkaar. Om de vlag. Oh, om de vlag. Ja, in het blauw en in het rood. Mooi is dat altijd. Skatepark Tollerstraat op 24 mei. Eh, hebben ze een skatepark omgebouwd tot de Formule 1 eh, circuit. En eh, van, ja, groot en klein kunnen daar eh, terecht, leuk. En 25 mei komt Ajax een kliniek geven, een sportkliniek geven op de Mariënschool. Een kliniek. Een kliniek. Een kliniek is de, de dieren... Kliniek, dierkliniek. Krijg je en Een kliniek, een sportkliniek. En uh, 17 mei is een grote, uh, groot buurtfeest in Nieuw-Noord, in de ja. Vlamingstraat. En een buurtfeest, dat betekent... Uh, nou, is dat echt bewegen of is dat gewoon met de voeten op de kratje en de uh, jongens, ze trekken maar open. Ja, het zoiets, zoiets ja. Nou ja goed, is allemaal genoeg beweging en sportief eh, team, sportief service, sportservice Zandvoort is er leuk mee bezig. Oké. Okay. Ja voor, ik zie vorige week is in Zandvoort de Peuter vier dagen gelopen. Een groep enthousiaste driejarige peuters van Peuterspeelzaal van Ischacht hebben gewandeld van 18 tot en met 21 april vier dagen rondom de eigen opvanglocatie en ze verdienen een mooie medaille. Het doel is gewoon dat de pedagogische medewerkers met de peuters... vier dagen minimaal een kwartier wandelen. En uh, zo ontdekken ze dat bewegen leuk is. Moeten ze dat nu gaan ontdekken? Dat was toch altijd al heel normaal? <lacht> maar ja, tijdens deze vier dagen staat het belang en plezier van bewegen neutraal. En ze hebben ook nog aandacht besteed aan het belang van goede voeding en beweging. Daar zitten ze toch helemaal niet op te wachten gewoon. Dat is heel apart dit, want kinderen ja. spelen toch. We zijn heel wild of ben ik nu een hele oude ja. generatie die eigenlijk niet meer zicht op de kinderen die alleen maar nee, achter de zit mobiel zitten. ze zitten alleen maar uh, ja, en op de achterbank van de auto hebben ze ook al een uh, grote flatscreen blijf, en zo. Blijf maar even lekker rustig zitten. Blijf maar even ja. lekker rustig zitten. En na iedere wandeling kregen de peuters een stempel op hun kaart. En op de dagen dat zij niet op de opvang waren, liepen zij thuis met hun ouders. Zo werden ze ook betrokken bij de peuter vierdaagse En op de laatste dag ontvingen ze een wandeldiploma en een mooie Peutervierdaagse medaille. Ik, ik ga Het gaat wel ver allemaal. Dus ja, is het is allemaal wel, Eigenlijk een beetje kneutig dit. Maar ja, eigenlijk ja, wel. Het is ja. wel goed om er buiten te gaan, ieder geval frisse lucht op te uh, snuiven. En goed, ik, in mijn gedacht, zie ik kinderen gigantisch spelen op zijn binnenplaats. Maar uh, wie weet, zit ik er helemaal ja. naast, er gebeurt het helemaal niet meer. Ja, we, we hadden gewoon vroeger een speurtocht, dan moest je dan al mee met de patrinerij. Nou, dat was geen kwartiertje, dat was ook al een anderhalf uur. Ja. En dan waren, zaten we ergens op een boerderij, Daar waren ook kamp. Ja. En dan moest je altijd het hele ende lopen altijd. Oh, Schuurlijk. Het dus is ik... gewoon uh, ja, ja, traumatisch. Die nee, kinderen, nee, zo uit de tijd om te ja. lopen. Daar heb je toch een app voor. Zeg Hou eens even op. Nou, als we het toch over wandelen hebben: wandel voor water. Er is uh, ruim 13.000 euro opgehaald. Leerling van de Oranje School met een wandelroute met rugzak afgelegd. En uh, in die rugzak zat dan water om te ervaren wat leeftijdsgenootjes in. ...leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden moeten ervaren elke dag om water te halen. En uh, ze zijn bezig op scholen, vooral op de online school... ...om de kinderen te informeren hoe belangrijk water is. En uh, vooral in Nederland wat het inhoudt. En ook in andere landen. En uh, ze konden dus verschillende uh, afstanden afleggen tot drie, vier, zes kilometer. Nou, ja, goed, dat uh, 13.233 euro wordt ingezet voor uh, san sanitaire voorzieningen in Afrika... En ook voor schoon natuurlijk. Nou, mooi. Ja, zeker. zeker. Um, ik zie hier sloopmateriaal in stevens start van het LDC-project. Maar dat is een hele oude. Maar ik vind het zo gek, want uh, ik word hierdoor getriggerd. Omdat ik weet natuurlijk dat de, de oude locatie van de Marierschool... dat die verbouwd gaat worden voor jongere appartementen en zo. Ja. In, de, in de Koningsstraat. Dus, of, of Koningsstraat heet dat volgens mij. Okay. Nou, dus ik ben benieuwd. Ja. Bewoners in Zuid ongerust mogelijk over de komst van het AZZ. Eh, er is een infoavond geweest in de blauwe tram. En daar eh, waren 200 genodigde. Veel gemeenteraadsleden hadden zich ook aangemeld. En eh, het voltallige eh, college van BMW was aanwezig. En eh, David, onze burgervader, was er. En eh, Martijn Hendricks moesten toch wel tientallen vragen beantwoorden. Het bleef allemaal rustig. Er kwam er geen tekst. Op. Daar moet een penis in! Dat kwam niet. Ja. <laughs> Daar zaten we op te wachten natuurlijk. Echt van die heel opstandige tekst. Nee, dat bleef uit. Wat wel wat irritatie opwekte is dat de geluidsinstallatie werkte niet helemaal. Nou, uh, uh, uh, uh, uh. Wat zei hij nou? Weet niet. Ja. Dus ik weet niet of ze alle informatie goed hebben ontvangen. Dat zou ook nog uh. kunnen natuurlijk. Maar uiteindelijk moeten er uh, 650, nee, 65 asielzoekers hier worden opgevangen. en uh, Ze hebben al die locaties die ze in de gedachten hadden... hebben ze nagelopen en hebben ze uitgelegd... waarvoor ze die locaties niet hebben genomen. En hebben uiteindelijk uh, het oog viel op deze uh, Zuid... omdat dat het beste was. Het uh, nou rest is voor het dorp waarschijnlijk, ja. ja. En uiteindelijk uh, is nog wel de vraag... het kan al heel lang niet gebouwd worden in Zandvoort... En Nou, in één keer kan er wel gebouwd worden. Dat ja, was ja, de ja. meest gestelde vraag. Nou, dat wel is een, een, raar. Uh, een grappig detail. Uh, Gisteravond ben ik naar uh, een avond gegaan... van de uh, Genootschap Oud-Zandvoort. Ja. En dat ging eigenlijk over uh, de bouw na de oorlog. En wat voor plannen er allemaal waren. En uh, hoe de burgemeesters daarin stonden. En uh, Het was wel gigantisch wat voor plannen er waren. Maar het uh, meeste ging niet door. Het enige wat dus echt eruit kwam... was wel bouwers Palace, dat, dat grote. En uh, bouwers bovenaan uh, en de rotonde... Ja. die er nu is... Maar ze hadden iets veel groters uh, ze in hun hoofd. En het is dan best wel leuk om dat te zien. En uh, ja, ik had wel zo van, uh, uh, het was wel voor sommige mensen slaafverwekkend, zag ik om me heen. <laughs> maar, maar ik vond het zelf vond ik het wel interessant. Ja, dat komt misschien ook omdat ik bij de gemeente gewerkt heb en dat je weet hoeveel droge kost. aandacht. Ja, het droge kost. <laughs> dus dat moet je volhouden. Uh, zeker, uh, zeker in de tijd dus dat, uh, dat je alleen de foto's ziet van. Dit is het en wat, wat moet het gaan worden? Ja. En, uh, maar nu, als je die zo kijkt, uh, dat ze toen ook begonnen zijn dan met de opbouw van die fletjes, dan op de, de, de rotonde die nu binnenkort gesloopt gaan worden. Dus die zijn maar 70 jaar oud geworden. Oké. Okay. dan wordt die hele zooi wordt dus, uh, alweer naar beneden gehaald. Zeker. Nou, maar, goed, dat was, bijzonder. Dat het, was een bijzonder avond. Eh, goed Om die twee dingen aan elkaar te knopen. dan vraag je jezelf ja, waarom kan nu wel één keer dit? Maar het ja, heeft te maken met de spreidingswet. Hè? Die is nog niet actief, maar die gaat wel actief worden. En wij, eh, nou wij, hier gemeenteshandwoord. wil vooruitlopen op de zaak. Die heeft, van, we gaan alvast dingen naar ons toe trekken in plaats van dat het ons wordt opgelegd. Oh, en dat okay. is natuurlijk wel mooi gegeven. Maar goed, mocht dus je... Ik heb er wel een beetje een vreemd gevoel bij, bij deze naam. Ja, het, het is zo verwarrend. Je denkt van... Hè? Maar het is eigenlijk gewoon dat de gemeente verplicht... om asielzoekers op te nemen. Oh, ja. Oh, Want we ja, moeten ja, ja. zorg dragen voor die mensen. En uiteindelijk is er een petitie die je kan tekenen. En die is al door 800 mensen getekend. Dus kijk er even op internet voor. En dan weet je vast meer. Goed, dat is over de zandvoortspricht, dames en heren. Lekker maar even de baspartijen van... Dead Cap for Cutie Asphalt Meadows is de nieuwste day. Je ziet altijd van die lekkere loopjes in. Oh, fijn licht, hoor. Here and to Forever.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 Deadcap, Mercury, Asphalt Meadows. Ja, asfalt. Ik moet mijn auto gewoon vooruit kunnen. Kom op nou. Leuker, het gras. Kan ik er gewoon niet... Uh... Jezus, ik heb wel een stukje gras uh, gewoon ergens binnen. Tapijt waar ik op kon liggen. Dat is beter natuurlijk. Maar goed. Dit heet dus uh, Here and To Forever. Hier de zaterdagmoeien. We kijken de wereld in. En een van die dingen, ja, dat is steeds meer in het nieuws. In Rotterdam uh, zijn gelukkig nog geen doden of gewonden gevallen. Maar daar zijn afgelopen jaar... Al, uh, wat was het ook weer, 47 explosies explosie, explosie, Explosies. Ja. Ik word nog steeds getriggerd, want ze hebben het steeds over van Spijkstraat. En die hebben wij hier ook. Oh. oké. Okay. <laughs> nou goed, uh, en uiteindelijk, uh, vorig jaar was dat trouwens 49. Dus het is allemaal een beetje elke keer hetzelfde. Alleen afrekeningen, maar geen doden of gewonden. Het is alleen maar waarschuwingen. Worden Een paar gasten worden ingehuurd voor een explosief te plaatsen... om iemand onder druk te zetten om toch mee te werken of ja, tegen te werken. En de politie zegt... getuigenissen werken niet echt mee. Of getuigen werken niet echt mee. Zeggen van vast verkeerd, verkeerd adres. Ja, nee, het is een valse melding. Maar als je dan een klein beetje diepe graven... in die mensen waar die explosies zijn geplaatst... blijkt dus dat ze toch wel een beetje... in het criminele milieu actief zijn. Dus ze, dragen, ze vragen echt mensen... geef die zwijgcultuur op... want anders kan ik jullie niet beschermen. Oh. Bedoel, vertel iets meer. Vertel wat er, wat er speelt. Ja. Kunnen jullie bijstaan. En uh, dat is momenteel in Rotterdam wordt dat niet heel erg gedaan. En uh, wat opvalt is dat het bij 40% van alle arrestatieverdachten... onder de 23 betreft. Uh, er zijn zelfs 14- en 15-jarige jongens opgepakt... die dan in de Van uh, actief waren geweest met uh, dingen. En het maf is, ze verrijken zoveel heftige materialen... zware metalen... Uh, dat metalen brievenbussen open splijten... En wegschieten, waardoor je dus vliegende messen krijgt, zeg maar. Oh. Dus nou, ja, we hadden nog iets leuks in Rotterdam. Dat was het, de, de marathon natuurlijk. Nee. De, ja, is het de, de koning, marathon of het... de ma marathon? Ja, ja marathon. Ja. Maar, maar, maar, maar ik denk ook, er waren enorm 4 miljoen aan beveiligingen beveiliging uitgegeven. Hè, voor de koninklijke familie die daar rondliep. Zo. Ik denk ik van ja, inderdaad is daar zo'n explosiefje afgaat. Het zijn ook wel uh, echt... Ik bedoel... nou, is het is het einde van de monarchie. Ja. Hoewel dat je dan wel had je... Uh, uh, die Alexia Ariana. Is die weg of is het die andere? Ja. Maar die, die zat nog in Engeland. Had je die nog? Dat was de, de, de designated survivor. Dat is het. Ja. Ja. maar Marie ja. Heichberg zei ik toch wel. Mark Marie. Die zei dat het is toch wel een beetje raar. Hè? Eén keer per jaar moet je dan ergens zijn. Omdat je vader echt belangrijk moet En dan kan je daar niet bij zijn. Omdat je een examen moet doen. Nou, ja. mensen zijn voor, voor de meest stomme dingen niet op examens verschenen. Maar dit is dan geen goed excuus om niet ja, op het dit examen... Ja, wel een behoorlijk excuus inderdaad. Ja. Dat je op moet komen draven. Ja, mijn vader Vrouw, is koning. Vanwege, ja, dat zal vanwege wel, dat, het vak, dat je vader uitoefent waardoor jij deze prestigieuze opleiding kunt uh, gaan doen. Ja, dus, ja ik, uh, ik, uh, ik, ik vond het wel opmerkelijk. Vom maar de het jongs te... heeft al gezegd, ik ga niet. Nee. Die wilde ze niet, dat is duidelijk. Oké, okay, nee, nou goed... Het is al duidelijk wie het wordt. En die is ook de grootste. Die heeft de meeste ja. uitstralingen. Ja, ze deed het leuk. Het is allemaal ja. nog een beetje... Ja. beetje apart spel, want je moet spelen ook, weet je. Die maar ik zag ergens op internet ook dat iemand zei van... Ja, oh ja, dat is die, die, die, die, die dat wat ze aan had. Dat is een plus-size uh, modemerk uit Italië. En toen werd ze helemaal aangevallen als ze plus-size had gezegd. Denk ik van, oh, dat kan wie niet? Dat kan niet. Nee, nee, nee. nee, nee. Dus uh, je nee. wordt ook gediscrimineerd als je... Bent, als je te dut bent, als je te dik bent, als je te lang bent, als je te klein bent. Ja. Uh, uh, wat voor kleur heb je? Ja. En uh, wat voor geloof hang je aan? Dus uh, ja. Ja, nou goed, ik vond dat ze het wel aardig deed. En het is een leuk spel. Dat ze, Nou ja, leuk, weet ik of Het een interessant spel om te spelen. Ja, maar ja. ik vind dat het ook wel heel leuk om te zien hoe die jongste dan uh, zich nu profileert. En hoe mooi ze eruit zag. Dat vond ik ook wel heel leuk. Maar ze waren eigenlijk met z'n drieën de Nederlandse vlag. Maar dat groene van Maxima, waar was dat dan voor? Dat, Geen idee. Want hij had blauw aan. Misschien voor het milieu. Arania had wit aan en uh, dikke staat rood. Re, nou, dat was toch paars? Was wel, paars. Roze, wel Roze, wel. Fuxia. Ik dacht rood dan. Nee, maar, Fuxia. Dat, ik vond het, maar ik en, moet en, zeggen, ik vond zeker die jurk van Maxima erg mooi. En ik, ik weet nog, jaren geleden kwam ze toen in zo'n postpakje. Ja? Yeah? En, uh, en toen, uh, dat jaar erop, dat liep mijn schoonzus in zo'n uh, postjas. Die had ze zelf gemaakt. Ah, kijk. Leuk, hè? Voor postzakken. Ja, waarschijnlijk. Ik weet het niet, maar ik vond het wel leuk. Dus ik ga de ook. Hallo zeg. Dit is voor die mensen die van sloophout meubels gaan maken. Hoe moesten ze dan sturen, stoere meubels? Ik moet gewoon lomp. Lompe shit gewoon. Ja, gewoon afvalhout. Uh, afvalhout Afval gewoon. <laughs> weet je, had je geen geld. Nee, <laughs> dat is echt mooi. Dat is hip. Nee, dat is hip. Dat is hip. zo zeker duurt vriendelijk. Ja, dat is wel zo. Nou, we begonnen positief. Eindigen we toch weer in minuut ja. Nou, even jammer. Goed, maar ze waren ja. enig. Ja, ze waren enig. Nou, even terug in de tijd met Hootje in de Blowfish. Miss California. Blue jean shorts and a sweater. I didn't know if she was hot or cold. I told her on the day that I met her.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 California The het wel grappig. <laughs> Zeker leuk houdt u de bloofvjes alf een aantal jaar geleden, mis. Californië. En, uh, ja, only Wanna Be With You, dat was de grote hit. Ja, Dat was in de jaren 90. van mij, 93, 94. Toen hadden ze echt een knijper van hun. Wow, ja, dat is, uh, een beetje, blijft een beetje uit. Goed, we uh, praten nog even na over Koningsdag. Of het een mooie dag was. En het was zeker een mooie dag. En het was nou, mooi weer. Onbekend uh, mooi weer ook gewoon. Het ja. is en, wel heel fijn voor iedereen. En, hè? en, en dan zullen we ook proberen hier en daar nog een beetje geld te verdienen. Ik <laughs> ja. heb trouwens niet heel veel violen gehoord. Nee, nee, niet heel veel violen. Nee, ik denk het, uh, dat uh, misschien was dat verboden. Uh, geluidsoverlast en zo. Ja, ik vond het wel dat, uh, leuk dat mannen zeggen... toch pr proberen om geld bij te vriend door uh, een bordje neer te zetten... met uh, uh, bord vergroting door handomlegging. Ja. Uh, niet goed, krijgt u geld terug. Ja, ik heb er dus, ook bij uh, gestaan. Ik zeg kom maar. Uh, ja. dus, uh, als het niet lukt, krijg je geld gewoon terug. Ja. Ondertussen heb je al aan al die borsten mogen zitten. Ik zei zelf van Doe je ook andere dingen die je groter wil maken? Ik zeg: van, uh, <laughs> Leg hem daar maar even op. <laughs> Dat vond hij toch erg onge ongemakkelijk. Ik Ik zeg: Nou, gast, wil je nog geld ja. verdienen of niet? Dat had het ook gekund: vergroting ja. door, door handoplegging. Door handoplegging doe ik mijn ogen dicht. En dan wordt hij toch groter. Ja, zeg zie je, het werk, dan krijg je geld ook niet terug. Nee, zeg je voor een tientje. Ja, precies, dan krijg je nog goed betaald ook. Oh, die is dit. ook wel grappig, ja. Zol, nee, hoeft geen happy ending mee. Nee, dat hoeft helemaal dat niet. Dat hadden ze dus in de, in de warme buurt kunnen doen in Amsterdam. Dat ja. die vrouwen daar nou heel leuk staan. Ja. Dus je zegt van, nou ja, penisvergroting. Nou, handoplegging. 20 euro, dat je denkt, nou, ik kan het proberen. En dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, wordt, dan, dan krijg je toch een fysieke reactie. En dan van, nou, zie je meneer, het is gelukt. Ja, het was toch wel ja. maf eh, gisteren de televisie. En het, ik moest er even aan wennen, maar later... Het oh, is ook wel weer leuk, eigenlijk. Bij um, uh, Media Insight, nee, niet Media Insight. Uh, weet ik weer, uh, dat, dat programma aan tafel met... Uh, VIP uh, Voetbal, die Voetbal uh, Insight. Ja, maar dan het andere, dat doen ze over allerlei andere... Oh, Media Insight, ja, met die uh, gereiniger, ja, die, die zagrijnigen. groenteman. De, de, de, de, ja, de jongen heet Groenteman. Ja, nee, ik, sta, ik bedoel, het ging over iets anders. Oh, nou, dat ik moet ik heb even kijken waar, het, waar ik het opgeschreven heb. Ah, oh. oh, wat zonde nou. Nou, ga er even over nadenken. Ga nadenken. Dan ga ik nog even, ga ik even zoeken waar mijn zwempak is. Want ja. vanaf maandag, is dat komende maandag? Ja, ja. Dan start het zwemseizoen voor zwemmen in oppervlaktewater. Dus uh, wat betekent natuurlijk plezier voor jong en oud. En in Noord-Holland zijn 151 officieel aangewezen zwemwaterlocaties... Waar je veilig kunt zwemmen. En er is dus, uh, je kan het allemaal zien op zwemwater.nl. Of de Zwemwater-app. En die kan je dus via Google Play en App Store kan je die, uh, op je telefoon zetten. Hangt er geen blauwe vlag? Weet ik niet. Maar je ziet vooraf of er bijvoorbeeld gezondheidsrisico's zijn. Waardoor je beter een andere locatie kunt kiezen. Dat er krokodillen in zitten of zo. Ik noem maar wat. Ja, weet. En of het blauwe informatiebord bij de locatie kun je ook, kan je ook van alles zien. Maar ja, dan ben je er al helemaal heen. En je hebt dus ook een locatie Sloter in Nieuwemeer. Dat is dus. Uh, uh, die, die is weg. En het is nu Zwemsteiger Nieuwemeer in Amsterdam is toegevoegd. Nou, bijzonder. Dus uh, ja, we moeten gewoon eens gaan kijken. Waar gaan we heen? Ja, waar gaan we zwemmen? Nee, goed. Het is steeds meer. In, om in echt heel koude meertjes een plons te nemen. Vandaag in de Telegraaf te lezen. Eh, onder andere Arie Boonsma Die dan ook adviseert om elke ochtend toch wel even. Ja, in een bad met ijs te gaan zwemmen. Misschien skinny dippen. Skinny dippen, maar hij zegt mezelf dat het is beter om gewoon even in het uh, natuurwater. echt flink koud. even te gaan zwemmen. Onze Is heel goed voor de. want daar zitten ook geen ijsklontjes in. Nee, dus dan, want dat is net te koud. Dus, nou, net te koud. En ook, dat kost heel veel energie om die ijsklontjes weer te maken. lijkt mij wel. Ja, dat is ja, goed. En elke dag even te beginnen met een. Uh, een en dat zal uh, leuk zijn, uh, bleekselderen uh, uh, sapje. Om die even naar binnen te slobberen. En dan knaag je ook nog een stangje mee. En dat gaat heel gezond te zijn allemaal. En op internet zijn is er allerlei zo? tips hoe je de dag gezond moet be uh, be beginnen. Oh, okay. en een rondje om de kinderopvang is ook al een idee. Ja, maar kunnen. je kan dus bijvoorbeeld hier in Zand, dan kan je zee ingaan. Het is maar 8,6 graden. Oké. Okay. Dus dat is niet heel koud, nee. maar wel aardig fris eh. Uh, hmm. Ja, nou fijn. Yeah. Goed, allemaal weer tips om hoe de, de start te maken voor een gezond leven. Ja, yeah, dames en heren. Straks onder andere nog Inge Gagar en ook de koeks heb ik op de playlist staan. Laten we eerst even hier gum doen. Oh. Ja, gum. Wat eens wat woord? Nee. Out of the world. Stay out of this world. Huh? Ik weet niet wat de achterliggende gedachte erbij is. Goedloop tegen 9 uur en straks negen een stukje geschiedenis. We kijken wat er gebeurt door de afgelopen, afgelopen jaar. En onder andere een grote explosie in België. Bizar verhaal. En uh, verder, ja, wat ik net probeerde te vertellen... het ging over gisteren op de televisie... op twee netten tegelijk, Dan ging het over seks. En eigenlijk hoor je niet zoveel over al je informatie. Wordt er wel altijd over uh, uh, gezegd. Maar grappen maken en een beetje eigen ervaring over seks... De hele op de televisie is een tijdje uitgeweest. Het komt langzaam weer terug. Het begon sowieso bij Vandaag Inside. Dat bedoelde ik. Daar werd over seks gepraat. gepraat. En uh, de bekende man natuurlijk... die moest er iets over zeggen. Je, je kent hem wel, deze man. Ik zal dit soort muziek thuis nooit draaien. Deze man die moest even zeggen dat hij echt heel lang kon. En dat hij wel twee keer achter elkaar kon. En later zei hij nee hoor, zo onzin, ik ben binnen vijf minuten klaar. Maar uh, ja, die vrouw blijft dan een beetje uh, ja, verveeld achter en een andere vrouw zat half aan de bar... en die begon allerlei tips te geven... dat je niet aan je schoonmoeder moet denken. Dat denken sommige mannen... dan moet ik aan mijn schoonmoeder denken... dan kan ik het langer volhouden. Maar ja, je wil wel een erectie houden... dus dat moet je ook weer niet doen. Dus daar kwam met allerlei oh, tips. Oh, allemaal tips. Ja, ja, ja, ja. En ik zwitser naar Bo... en daar waren twee sprinkhaanen op elkaar geklommen... al maanden geleden... en het mannetje zat me te wachten. Ik heb heel veel geduld hoor... totdat ik... nou, nou mag het een keer, weet je wel. Ja. Maar die, die, die mannetjesprinkhaan zit op zo'n hele grote fruitjespringhaan, maanden te wachten en denkt hij van, ja, ja, kan ik nou? Anders wordt zijn kop eraf gebeten, hè? Ja, ja, ja. en dan mag, dan mag hij dat afgeven wat hij daar heeft. Een sado Zijn pakketje. Zijn pakketje. En als hij denkt, van nou, nu heb ik wel zin om hem te ontvangen... dan wordt hij ontvangen en dan kan, kunnen daar kleine spinkhaantjes uitkomen. Dus, nou, is nou, ja. grappig. Had je trouwens gezien, want je had het net over, uh, Derksen heet hij. Dus, Johan Derksen. Johan Derksen. Ja. Dat, uh, dat, uh, dat op de vrijmarkt stonden ook... Uh, dan was er een gat en uh, hij kijkt dan achterom, zogenaamd. En dat uh, gat en dan kan je er kon je werpen. Oh ja. Heb je dat niet gezien? Nee. Ik had zo van, nou dat vind ik allemaal geestig. Ik vraag me af hoe hij dat zelf vindt. Ja, ik of, weet... of hij het daar nog over gehad heeft. Uh, hij heeft wel de... zelfspot. Ik moet zeggen dat hij wel veel ja. zelfspot heeft. Dat heeft wel gedaan. Ja, ik vind het zo'n nare man. Waarom is het zo'n nare man dan? Nou, ten eerste al het commentaar en dan gewoon de stem alleen al. Ja, oké. Okay. Ik ben erg gevoelig voor stem. Maar zo, hij, hij is zo denigrerend over van alles. En ik denk, wat ben je nou zelf met je, met je laffe oogje? Want hij heeft echt zo'n hangoog, weet je wel. En hij kijkt ook echt zo van, ik weet het allemaal wel. Ja, maar Dat als je niet goed naar naar hem te luisteren. Luisteren. Als je nou goed naar hem luistert... Dan ja. kan hij zichzelf toch wat op de kakken zetten. Ben jij een fan van hem? Wordt nou, nee, nou? maar ik vind het wel grappig. Ik ben altijd zoek naar nieuwe insteek... hoe mensen naar informatie kijken, weet ja. je wel. Naar, naar de wereld kijken. En hij, ja, hij, hij komt goed voor woorden. Hoe die jeugd... En ook hij zelf in de jaren zeventig op een vrouwtje klommen en dat binnen vijf minuten klaar waren en dan dacht je nou ik ben wel het mannetje en die vrouw dacht van nou ja is het in nou? Ja. ben je nou eindelijk op stom? wat gaat ja. er wat gebeuren gaat er nog wat gebeuren allemaal nou goed dat kon hij wel goed verwoorden hij zegt ja we gaan de weg leren dan een beetje maar het is gewoon dat vrouwen en mannen liggen wel redelijk ver uit elkaar vandaan ja er is ook zo'n leuk filmpje die op Instagram dan zie je een vrouw die staat in de keuken en dan hoor je zo'n stem van ja vrouwen houden van romantiek die willen graag gewaardeerd worden en uh, dat uh, dat de man zijn dus moeite doet en al die dingen en uh, echt een heel verhaal, zeg ik maar. Mijn man is niet zo moeilijk hoor. She only has to show up naked. Ja. En uh, provide the food. Ja. Dat is genoeg. Ja, precies. Dus uh, die wil alleen maar af dat de vrouw even voor hem paradeert. En denk denkt: oh, wat, uh, wat mijn wijfie. Ja, zeker. Ja. Het hoeft niet te moeilijk allemaal. Ja, nee, Goed. precies. We spreken zo'n 2-deel 2. Tot zover het ritme van ZFR. Via de kabel op 104.5.